6 uur. Dit is Malt Schreurs met het nws journaal. Volgens de Duitse politie geeft de man toe dat hij maandag vanuit zijn ouderlijk huis in Herne... de negenjarige buurjongen naar binnen had gelokt. En de kelder heeft hem 52 keer gestoken. Hesse zette de beelden van zijn daad op internet. Gisteren stak hij de 22-jarige man dood bij wie die verbleef... nadat die hoorde dat Hesse werd gezocht door de politie. Hesse heeft zichzelf gisteren aangegeven. De drie snowboarders die zijn omgekomen door een lawine in het Franse skigebied Val Fréjus waren over een hek geklommen en kwamen zo buiten de piste terecht, dat meldt Omroep Gelderland. De drie Nijmeegse studenten waren de weg kwijtgeraakt en werden verrast door een lawine. Eerder deze week werden de lichamen van twee van hen gevonden. De zoektocht naar de derde student is opnieuw gestaakt vanwege slecht weer. Verdachten van de aanslagen in Parijs bekeken op de dag zelf of ze wapens konden verstoppen op Schiphol. Dat heeft een van hen gezegd tijdens een verhoor. De man zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel en in Parijs. Volgens hem was hij op 13 november 2015 samen met een andere jihadist met de bus naar Schiphol gegaan. Ze zochten daar een bagagekluis om wapens en explosieven te verstoppen. Na twee uur zoeken zijn ze weer vertrokken. Een paar uur later waren de aanslagen in Parijs en daarbij vielen 130 doden. Een schoonmaakbedrijf wordt gestraft voor de dood van drie mensen... in een messilo in het Friese Makkinga. De directeur krijgt een werkstraf van 240 uur. Het bedrijf moet een boete van 100.000 euro betalen. Drie mannen kwamen in 2013 om door giftige gassen... toen ze bezig waren met het schoonmaken van de silo. Volgens de rechter werkten de mannen zonder de goede spullen... En wisten ze niet hoe gevaarlijk het werk was. Het weer vanavond en vannacht overal droog bij een graad of 2. Morgen afwisseling van zonnewolken bij maximaal van zo'n 13 graden. In het noorden is er later kans op wat regen. En dit was het. het... Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een bescheiden avondspits. De meeste vierden staan in het midden van het land. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het langzaam bij brugge over 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Cudemburg en deel 5 met 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 4. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 4 met ruim een half uur vertraging. Dat komt omdat er een ongeluk is gebeurd. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via de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 Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort Draaidoor. En wat we zeker krijgen, onze vaste item, het stamppotje. Stamppot! En daar was ze weer. Hallo. Oh wow. Hallo. Tot straks, hè? Je bent ben nog niet aan de beurt. nog even wachten. Doei. Doei. En ik ga twee uur beginnen met een oudje van Queen. Ik mocht eigenlijk niet aan Ronald's lijst zitten, maar hij komt toch lekker uit zijn lijst ernaar. The bullish ripped to the sound of the beast, yeah Another one buys the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one buys the dust, Hey, hey, gonna get you too Another one buys the dust Hey! niet goed met Hans, hoor. Nee, ja, nou, dat sowieso dat. niet. Want dan zegt hij, we beginnen met een oudje van Queen. Hij was al meer pensioen toen deze een hit was. Ja, dat oh, is nog een mooie, of niet? Vind je geen goede dit dan? Ja, dat, dat zeg ik niet. Oh. Ja, wel, dan zou het niet eens een lijstje staan, Hans. Hé, hey, wat, wat ik wel even Ik ga even de groeten aan Ingrid doen. Nou, gezellig. Ingrid zit in de trein. Hm. Ja, jo. Ja, dat denk <laughs> ik. Wat een must dat dat niet andersom is, hè? Wat zeg jij? Wat een must dat dat niet andersom is. Goed. Leg eens uit. Oh nee, ik snap Goed. Nee, hem. dat wil ik nee, niet Nee, uh, dat gaat. Ik snap hem al. Nee, ja. laat maar zitten. Het ja. is over. Ja, Mees je is het er ja. voor? Ja, en als jij er niet doorheen gaat, dan weet ik het wel. Uh, oh, oh. Uh, gaat... Gaan we dreigen? Oh, ja. wacht. Sorry hoor. 12 ja. ja. twa maart, dan is het weer zover. Dan is het Jazz in Zandvoort. Oh. Met, ja. Met trio Johan Clement. Ik ben voor trio's. Oh? Ja, ja. ja, ik ook. Ik vind het trio'tje ook mooi. Goed. Dan gaan we door. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Hanepse bassist Erik Timmermans. Van Metafaan is de doelstelling van deze concerten geweest... dat de muziekliefhebbers van jazzmuziek op concert concertmatige wijze... de kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. En daarna de trio's wereldberoemde artiesten hebben al eens opgetreden, Maar wie er ook de gast is, u kunt er zeker van zijn... dat iedere gast die wij uitnodigen, ook bij ons... de moeite van het beluisteren waard is. Volgende week. In de voormiddag, strandwandeling, tussen half drie en half vijf. Genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van een zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Nee, ik doen wel ja, een trio op zondag. Dus dat is ja. echt prettig. Hij wel, zegt hij heel stiekem, ja. heel zachtjes. Ik hoorde het, ik hoorde de, het. Echt. De, de jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzzine. De muzici komen er al te graag optreden in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijk akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. De website is www.jazzinzandvoort.nl. En de locatie? Theater de Krocht. Grote Krocht, nummer 41. Uitzonderlijk aan twee kanten op. Ja, dat, dat, dat klopt. Bijzonder en uitzonderlijk. En ja. Ja. Dus, ja. Dat is ongeveer hetzelfde als Ondertussen. Ja, zoiets. Dat dacht ik al. Ja. Ondertussen. En uh, door. Een trio.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 Ja, precies. Ik zoek wel eens een nieuwe nummertjes voor ons. Hè? Zo een beetje de hitlijst ja. afscharrelen ja. en zo. En toen gooide ik de virtuele top 50 open. Ja. En dan zijn de eerste vijf nummers van deze meneer. Van Ed Sheridan. Sharon, sorry. Ja? Ja, dan ben ik hem zo. Is dat zo? Dus, ja, dus uh, dit is een uitzondering. Geniet ervan. Ja, dat is een mooi liedje. Toch? Genoten, weg. Ja. <lacht> en klaar. <lacht> ja. Wat gaan we uh, doen? Wat gaan we doen? Nou. Oh, ik moet mijn andere maat Ik, zeg, ga, op, het, ik ga naar de Mart... Ik ga naar de markt. Ja, ja, ja, ja. Zijn markt. De markt, daar is de groenteman. De groenteman staat op de markt. Ik ga naar de groenteman. De groenteman. Hoor je nee. hem? Oh, sorry. We hebben vandaag een hele leuke stamppot. Een stamppot. Hij is een leuke stamppot, man. Begraven zalm. Oh, hij nu naast die dode overleden bij de Cleveland? Ja, hij is overleden, ja. Ja. Die op de klever, klever aan. Daar stond de politie, heb ik gezien. Mm -hmm. Met spinazie. Voor de dode zalm. Dode zalm. Ja. Met ve spinazie, venkel en knoflook. Ik zal even van tevoren vertellen. U kunt nee, nalezen. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Jij ja, niet zo makkelijk. We niet van. Mee, uh, nou, daar gaan lezen we dan. Wat hebben we nodig voor onze stamppot? Voor vier personen. Oh, we zijn maar, maar met z'n tweeën, dus dat klopt al niet. De helft dus. Ja, maar jij eet voor vier, dus dat klopt echt wel. Oh, oh oké. Okay. Oh, Hou je, je van zalm, trouwens? Hans. Ja, zal hem niet voor mij. Laat je het niet zo afleiden, maar oh, is het gewoon dorst. Sorry, ga er gewoon doorheen. 700 gram nee, nee, nee, iets kruimelige nee, nee, nee. aardappelen, 500 gram knolselderij. 100 gram boter. 1 venkel. 4 stukjes verse zalm. Met de huid. Om, oh, met een fel. En dan vel. zit hij met zijn vingers in de mij te wijzen. Een vel. Hoezo? Ja, 150, ja, ja. Milliliter, 150 milliliter melk. En, en als je zo doorgaat. 350 als je gram verserbladselderij. Ik heb geen schubjes. Twee eetlepels mosterd. Nou, peper en zout nee. We gaan nou, gewoon door. Overschaal. Die, die, die draakenschubben. Die, en dier, de bereidingswijze. Ja, nou, dit is, dit is gewoon gezellig. We gaan gewoon door. Ik heb het tegen toet. Zet dan je microfoon uit. Oh. Hans, ga verder. Het blijft gezellig hier. Ja. jongen. jongen. Volgende ja. week krijg jij toch een biertje van mij, hoor. Dan kunnen we nog meer lachen, denk ik. Oh man, je wil niet weten. Schil de aardappelen en de en Snijd ze in gelijk gelijke stukjes. Doe in een pan met een flinke laag licht gezouten water. En kook de aardappelen en knolselderie met een mocht. deksel op de pan. Circa 20 ja, minuten halen. Ja, dat was je vergeten. Dat doen we nog een ja, keer. Gestuurd, ja, je had toetje weggestuurd. Ja, die moet je even halen straks. Ja. Vet intussen de ovenschaal in met een beetje boter. Nog meer boter? Ja, een klein beetje. U, heb je oven... wel eens van Gollesterol gehoord anders? Ja, want wij doen alles thuis in olijfolie. Ja, maar dat staat er niet. Oh, nee, staat... Is Hij dat is nog af met zonnebloemolie. Zonnebloemolie. Wij doen alles in zonnebloemolie. Ja. Halveer de venkel. Snijd de stuggesteel van het groen ze los. En houd apart. Stuggesteel? Stuggesteel. stuggesteel? stuggesteel. Verwijder de harde Dat zijn mijn nou, vrouwen keren. ook nog vannacht. Nee, echt niet. En snij de plakjes. Dat hebben ze niet gezegd. Haal het vel van de, van de zalmstukken en bestrooi deze met zout en peper. Het is een geslungel, dat heb ik al tegen gezegd. Eet smakelijk. Iedereen verwacht nu het toetje. Maar wat uh, gaan we nu doen? Ja, gaan we het ja, wel ja, doen? Had ik mij Gaan we bij feit de boxen, nou. Het is zes, dat speelt niet meer in een box, Hans. Niet? Nou, wij nee. zetten er hier in de box, anders gaat ze overal met de vingers aan zitten. De tralies. <laughs> oh, ja, <laughs> nee, dat heet gewoon een bench. Oh, een bench. Oh, Hallo. Heb je mijn receptje gehoord? Mag ik nou eindelijk? Ja, nou ben je aan de beurt. Ja, waarom mocht ik net niet stampen roepen? Ja, dat weet ik niet. Dat komt door, uh, door Ronald. Door je, oh. pap, door je paps. Stoem het. Ja, <laughs> kijk. Nou, het stomste was dat ik... Uh, oh. ja, nou, doe maar niet. Dat hij heeft geen ja. andere betekenis ja, ja, nog doe gekregen. Nou, uh, uh, uh, de kleintje, kom op met die... Uh, ja ik, ik, uh, Het toetje is wel heel erg lekker. Maar ik kan het niet uitspreken hoor. Oh, probeer nee. het eens. Nee. Oh. Powers. Wat zeg je nou? Ja, dat zeg ik toch. Ik kan het toch niet uitspreken, joh. Doe het nog een keer. Petit flowers. Ook fout. Doe het nog een keer. Wat? ik flowers? Oh, dat is... Oh, is petit flowers. N dat is gewoon een, dat dat is gewoon een gebakje. Er, nee, petit Oh. Nou, dat lijkt ja. er wel op. Petit flowers. Petit four. Petit Powers. Nee, petit four. Petit four. Ja, kijk. Kijk, ze kent het. Hoe gaan gewoon gebakkie. Een gebakkie, inderdaad. Maar dat mocht ik niet zeggen van mama. <laughs> <laughs> doe lijkt toch een gebakkie. Een gebakkie. Goed, Goed ja. ja. Terug, terug naar je moeder. En doei. Yes. We hadden het net hier even over een Tibetaanse gids. Ja, die gids, nee. Een Tibetaanse, een Tibetaanse zandvoorter. zandvoorter die in Amsterdam gids wordt. Oh, en, en hij heet de accu. Is een broer, accu, start, en zijn broer startmotor. Ja, zoiets. Schattig, hè? Ja, lief, hè? Ja, het ja, ja. Ja, kan best. Ja. waarom zou het niet kunnen? Um. Dat, dat zijn. Ja, maar ik vind het wel heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Goed, ja, nog meer bijzonder nieuws. Oh, had ik nog wat. Oh, oh ja, ik, ik, ben, ik heb alleen maar bijzonder nieuws. Nou, kom maar oh, He? Je nee. leest gewoon alles voor, dus je hebt helemaal niks, joh. Ja, ik ben een hartstikke, een hartstikke, jongen, hartstikke positief. Ja, ik, ik nieuwslezers ga je... lezen ook alles. Voor. Ja, dus ja, die hebben geen nieuws. Niks. Nee, maar nee. Ik, heb, ja, ik heb ook nieuws. Uit ik bedoel, Fred, zet Fred Emmer apart en je krijgt alleen maar smerige verhaaltjes. Ja, dat is waar, ja. <laughs> <laughs> Is dat zo? Is ja, dat zo? Uh, ja, echt ja. wel, ja. Ja? Ja, die, die uh, heeft uh, echt, geloof ik, vier, vijf porno verhalen geschreven. Ja. Hoe weet jij dat? Dat uh, heeft hij ooit een keer uh, in een uitzending op de tv gezegd. Ik, oh, zeggen, ik wist ja. dat ook hoor. Dat zouden we ja. het ook zeggen. <lacht> nee, ik wist dat ook. Ja, weet jij het ook? Ja, wauw ja. ja. hè? Hey. Uh. <lacht> <lacht> ik lach je ook. Ga jij dan nou wel even lekker vandoor met Niezen en zo? Ja. ja. Oh, ja. Ik, uh, ik ga even, <lacht> even vertellen over uh, een belevingstuin bij Ami. Nou, hartstikke idee. Nou, op maandag 13 maart om 11 uur... wordt de opgeknapte belevingstuin van de ontmoetingscentrum Het Juttershuis aan de burgemeester... Burgeme, na Wijnlaan... is dat burgemeester na Wijnlaan. Er staat burgpunt namelijk. Ik denk, waar zou dat... Burgemeester na Wijnlaan. Wijnlaan. Ja. Bur, ja, burge, Wijnlaan. He? Tenzij het aan het einde van de ja, zin. Dan daarbij, is het ja. geen afkorting, maar dan is het einde van de zin. Als er ja, een maar comma het, staat, want dan gaat de zin gewoon door. Beetje. Ja, maar hij staat aan het einde van de zin. Dus ik vroeg mij af, wat staat daar, burgpunt En dan een nieuwe regel... na Wijnlaan. Ja. Door. <lacht> uh, <lacht> Weet je wat is? Wat is? De overtreffende trap van... Ja, dat is het ook. Ja, de, tuin nou... is ver... de, dus. de tuin is vervraaid met mozaïek tegels... die deelnemers van het ontmoetingscentrum... samen met familieleden hebben gemaakt. Misschien als nou, het echt vervraaid is... Dus kan jij er ook een keer langs de hand? Ja, het is nog niet <lacht> zit niet mij aan Daar... te kijken van... mijn god, wat moet ik hier nou weer op ja, zeggen? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Ja? En daarbij is de tuin af en toe, is de tuin af en klaar voor de nieuwe buitenzitseizoen. De opening wordt muzikaal omlijst door Ronald Kraaienstein met zijn trio. En voor de... ja, ja, ja. ja Goed. Ja, en... Uh, even kijken, officiële opening is er voor de deelnemers en gasten een kopje koffie met wat lekkers. Nou. De buurtkinderen van Pimpeloentje. Dus is er ook. Ja, Pimpeloentje, dat is Pimpeloentje. Zijn uitgenodigd. En het zou vreselijk leuk en gezellig zijn als andere buren en belangstellenden tijdens de opening ook aanwezig zijn. Oh, koffie ja. komen. Ja. Aan. Ja, ja, je krijgt krijg twee consumptiebonnen die je geheel vrij kan besteden ja, aan een kop koffie. koffie en aan. een gevulde koek. Ja. En maar iedereen, daar staat ook onder, iedereen is welkom. Nou. Dus Nou, ja, ja, dan moet je iedereen even bellen. Ja. Ik zit er helemaal klaar voor, jongen. Het blijft vandaag droog en er zijn perioden met zon. Voor zoveel lang die nog schijnt. Ik denk dat het nog half negen of zo inmiddels. Ja, zo, ja denk het. Ja. Zoiets, hè? Ja. De wind was zwak en draaide geleidelijk naar het zuiden... en de temperatuur steeg naar ongeveer een graad of elf. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en is het droog. De zuidwestenwind neemt... Oh, wat erg. Er staat helemaal geen zuidwestenwind. Waarom zeg ik dat dan? Ja, geen idee. Omdat de zuidenwind neemt toe, maar naarmatig. En de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen is er over het algemeen vrij veel bewolking. En lokaal kan het daaruit licht spetteren. Spetteren? Ja, spetteren, spetteren. En spatteren. Ik moet je dichter bij de pot gaan staan. Dan spetteren en spatteren. Ik kom een druppel laten. Over het algemeen is het droog en bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar zo'n graad of twaalf. Na morgen blijft de temperatuur op niveau met een graad of elf tot twaalf. Verder blijft het droog en naast wolkenvelden ook perioden met zon. Al dus Rico Schreuder. Ja, precies. En dat bedoel ik, ik mis alleen de overtrekkende biervelden. Krijgen we die niet? Uh, uh, uh, voor zover ik weet niet. Oh, nee. is hij is helemaal geobsedeerd door alcohol vandaag. <laughs> hè, weet je? Ja, dat heb ik een hyperzin in, denk ja, ik. Ja, dat denk ik wel. Was nou, daar nou, ja, nou, staat, staat hier knol, ook, staat die ook een glas. staat die blauwe neus heel goed van je. <laughs> ja. Weet je, er staat hier ook een glas op tafel. Er zit water in. Ja, precies, water. <laughs> een neus. Dat is gewoon uh, Wat bols. Kan? Hoe heet die meuk? Wat? Uh, bols. Bolsberry. Nee, dat is wel... Jonge, Jonge je neven. Jen oh, lekker. Jongen. Nou, even Supert. Yes. Proost. Ja, proost jongen. <lacht> Zo dan. <lacht> en door. <lacht> goed, dat is de microfoon ja, nummer de twee die schoongemaakt moet worden. Ik ga gewoon, ik uh, bedoel, ik laat jullie gewoon even uitrazen. Of? Heel goed, heel goed. Dan gaan wij gewoon door als dus de muziek ook uh, weer in uh, dingen is. Wat jij wil. Ja, wij gaan gewoon door. En laat ik spullen staan Nee, doe me niet. <laughs> nee, dat overleg wil niemand meekrijgen. Nee hoor. Ik ah. ben gewoon dicht. Ja? Ja. ja nou, nou, nou doe je. Tot straks hè? Ja. Wisje. Daar ja, zijn we met z'n allen stil van, is? Ja, het... we, nee, nee, maar wij hadden een diepgaand gesprek over het UWV. Maar dat is... laten we dat ja. maar niet meer doen dan? Dat is ongeveer net als niet praten over politiek in een uitzending. Moet je ook niet doen. Nee. Niet met nee, ons uitzending. Is, uh, nee, in nee, nee, nee. Nou, sowieso niet. Nee, nee. We eh, uh, door. Ja. En door? Gaan we eh. meteen door? We... Nee, niet meteen door. Nee, we gaan niet We met gaan met jou door. Nee, ja. we gaan even niet met mij door, want oh. ik moet er eerst nog zoeken. Oké. Okay. Wat ga je doen? Zoeken. Zoeken. Wat ga je zoeken? Nou, voor zijn items. Ben, ben je de weg kwijt? Ja, maar dat ben ik al jaren al. <laughs> nou, Hij is met mij getrouwd. De. <laughs> ja, ik snap hem. <laughs> ja. Ja. Heb je wat? Ja, ik heb heel veel. En wat heb jij allemaal? Ik heb niks. Heb jij niks? Nou ja. Nou. Maar wil, wil, moet je nog zoeken? Is, ben je nog niet klaar met je item? Nee, hij is nog niet klaar. Hij is <laughs> nog niet klaar. Dan heb ik nog wel wat. Oh, de de expositie. willen wij dat ook horen dan? Dat weet ik niet. Het gaat over expositie Zand. Van 3 maart tot 3 april exposeren vier leden... van het Zandvoort professioneel kunstenaars Collectief Zand... hun moderne werken in de expositieruimte van Gallery... van Slagmaat in Woerden. De Zandvoort kunstenaars Donna Corbani, Udo K. Gijsler... Ellen Kuil en Anneke Perenboom hebben zich laten inspireren door de Zandvoort zee. Dit is duidelijk geart. Articuleerd leert. Ja, oh ja, dat waren ook moeilijke woorden dus voor mij <laughs> vandaag. Hij is vast aan het oefenen voor het Kleinkunstnummer van ja. vanavond. Oh ja. ja. De, de expositie is op vrijdag en zaterdag van 10 tot 5. En na de telefonische afspraak te bezichtigen. Hoor je hem niet? Ik hoor jou niet meer en mezelf ook niet op mijn koptelefoon. Oh. Maar dat ik zou ook. zomaar aan mijn koptelefoon kunnen. Ja, want ik hoor ja. het wel namelijk. Oh, top. Maar misschien wil, Dan, je, on uh, misschien wil je ons ook al niet horen. Ik hoor jullie niet, maar, maar maakt niet uit. Lekker, ik hoor mezelf ook niet. Lekker rustig. Nee, je, je mist niet veel. Maar daar ging ik al helemaal van uit. <laughs> Heb je nou wat gevonden, Ronan? Nee. We moeten moet nog zoeken, man. man. Ja, mooi Hij gaat eerst weer muziek draaien en zo. Hoi, <laughs> nou... Ik ah, heb zin in de ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Heb je nou al wat gevonden, of niet? Nee, dan ga even door de volgende week. Dat is goed. Dan ga ik iets vertellen. Ga je het vertellen? Ja, ik moet het vertellen. Van van toen oh. moet ik het vertellen. Ja, was het leuk. ja is leuk. Nou, Naar aanleiding van 10 jaar pluspunt in 2016... heeft directeur, directeur Albert Rechterschot de belofte gemaakt... Oh, en, en zijn over... broer heet Linkerschot. En ook in 2017... Nee, gewoon knal. De wensboom een plek te geven in het gebouw aan de Vlemingstraat. Afgelopen jaar was deze boom een succes. Er werden heel veel... Wensen ingehangen. Ik, dus dus Ik zei het net er werden mensen, heel veel maar... mensen ingehangen. Ja, huh? nee. Mensen? Oh, ja, wensen. Nee, wensen is nee? gehangen. En na een uitgebreid juryoverleg werden er tien... Mensen uitgekozen. waarvan de meeste inmiddels in vervulling zijn gegaan. Om dit succes te herhalen. zet Plutpunt daarom vanaf 15 maart. aanstaande weer een wensboom neer. Ja, dat moet je een beetje kruisje ook ah. doen. best neerzetten. Dit is. De... Ah. Ken je dat? Nou, je moet toch zo'n rood puntje zetten, de 15e? Stil. Ja, je maar ja, maar zouden we zouden het ook niet over de politiek hebben, toch? Ja, maar dat is, dat is een. Stemming een... is ook politiek gerelateerd. Ja, maar in, ja, Hij, luid, de, hij wordt neergezet op het moment dat er namelijk een. de stemming, ge, de, gestemd moet worden. Dat de wordt stemming ook die, daalt. Ja. Wordt ja, ook dat de, de, de mensen <laughs> wel neergezet Als de mensen worden pijl daalt, stijgt de stemming. En andersom. Ik weet wel wat voor een briefje jij in die boom gaat hangen. Ja, ik ook. Tien mensen. Ja, dat zit er wel in, ja. Help. <laughs> daar hangt, hangt er ook tussen. Ple, Help. Ja. ple. Wat zeg jij? Ple, ple. Wat ple? Ja, ple. Wat ple. Niet wat ple. Hij kent die reclame niet. Nee, die ken ik niet. Oh. Wat is dat voor ding dan? Dat is een man die alles achter tevoren zegt. Ple. Dan zitten ze bij een of andere psychiater. Oh? En dan zit daar zo'n dame en die zegt... Ja, hij zegt alles achter achterstevoren. En dan hoor je op een gegeven moment... Ple. Ple. Help. Oh. Dus... Hé, jongen, jongen. Je moet hem het, ook alles uitleggen, dat is wel jammer. Het kwartje valt. Zo jammer dit. Ja, nee, ja. Zo zag jammer. Je, zag je het lampje branden hierboven? Ja, en het kwartje viel cent, hoor, Hans. Dat zegt u? Ja. Oh. Goed. En door. <laughs> Tussendoor, het laatste kwartier is alweer ingegaan. Ja, wel. ja, het gaat snel. Maar we gaan weer zingen, straks. Kun je het kind nog naar huis brengen? Dat betekent een kwalitatief, uitermate teleurstellend kind. Dus hij heeft niks met, met rare dingen te maken of zo. En wij nemen ook afstand hiervan. Hans nu al weken duidelijk te maken... dat het zijn programma is. Ja. En dat, hij, dat hij bepaalt wat hier gebeurt. Ja, hij begint hij het nu door te krijgen. Hoor, want hij is aan het mopperen. Hij is zelfs nee, echt aan het vloeken. maar houden er allemaal tussendoor. De rest moet jij doen. Zaterdagmiddag. Ga je dat doen? Dat zou ik niet doen. Ja. Dat moet toch gezellig zijn. Ja. <laughs> We leggen die onder tafel nu. Ja, goed. Ja. Door. Nou, zaterdagmiddag... Oh, ja, kwam morgen. de familie van der Klip... die kennen we niet, uit Tilburg... Niet vermoedend het Juttermuseum binnen. Oh, dat was niet. En wat denk je? 400000 duizendste bezoeker. Jij wil oh, niet weten wat dan. ik denk. Dat wil jij echt niet weten. Nee, dat is. Waar. Nee. niet op ingaan, Hans. Gewoon doorgaan. Ja, oh. <laughs> nou, ik vind dat heel wat. 400.000 bezoekers. Ja, voor dat is die, de, de, een, een museum ja. die helemaal uit vrijwilligers. Ja, is ik top. vind het geweldig. Ja, ik vind dat mag best wel Hebben even ze wat melken. leuks gekregen? Uh, dan ga ik even kijken. Dat weet ik eigenlijk niet. Plaats toegang, denk ik. Tijd voor een kleine plechtigheid. Ik. Ja, het hebben ze in ik een niet. plechtige geit gekregen? Die nee, hebben ze ook gekregen. Die mochten ze meenemen. Sommigen zijn tevreden ja. met de kleinigheid, maar dit is een plechtige geit. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik. Oh, ze hebben een bos bloemen. Kijk. Nee. En een nee. fles voor genotico. Echt echt fles? Een fles. Ja, wat erin zit, dat staat er niet, maar. Zo ze Hebben een fles gekregen? Ja, staat er niet, ja. ik ik de, de, de, de staat ook niet. Staat staat ja. zich wel. Ja. En, en een bosje bloemen. En voor de kinderen ook nog eens: als verrassing, samen met wethouder Demmens een feestelijke taart mochten aansnijden. Nou, super nou. lief. Ja, aansnijden. Kijk. En daarna er want we gaan ja. er niet van eten. Doei. Nee, maar ik vind, ik vind het wel 400.000, dat is hard. Ja, dan. dat is ja. een hoop. Het, uh, ja, en ik, ik, ben er wel eens geweest? Ja, zeker. Het is een heel leuk museum, hoor. Ja, absoluut. Ja. Klein maar fijn. Ja, zeker. Net als ik. We gaan hier nog even door over het museum. Gaan we gewoon verder met muziek. En wij is dan ik, mijn eigen en mezelf.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 Zonder lichtje Dan blijft het toch schrikken als ik die schuif opzet. Ja, ja omdat het, het rode lampje weg is hier. Dat vind ik toch, toch ja, zonde maar dat rode lampje had ook andere bijeffecten. Dus die, die snap ik wel. Ja, er kwamen oh. ineens klanten binnen. Ja, precies. <lacht> ja, dat moet je ook niet hebben. Nee. Nou ja, weet je, nou ja, je kan altijd nog gids, wel gids wel worden in, in Amsterdam in de ja. avond. En dan ja. Ja, iedereen kan dat tegenwoordig geen gids in Amsterdam worden, toch? Blijkbaar, ja. Had jij verder nog wat uh, Nou ja, ik kan gevonden. eventueel het evenementenagenda... Nou, had je het idee. Maar. Erin, de gooi de ik hem eruit, maar uit, ja? Wel, ja. ja, ja. ja. Nou, Laat de, laatste doe het 10 minuten, hè? Zal ik het doen? Gooi los. De twaalfde. Mijn haar los. Ja. Ik gooi <laughs> mijn haar door de wacht. De twaalfde. Jazz in Zandvoort met trio Johan Clement. Trio! daar is hij weer. Theater de Krocht aanvang om half drie. Ook de twaalfde. Amsterdam Mezingmiddag. Bij Rabbel, aanvang om vier uur. De achttiende, de babbelwagen Zandvoort Quiz en een rondje dorp. Hotel Faber, aanvang om acht uur. De negentiende, Auto Max Street Power. Circuit Park Zandvoort en de negentiende nog een keer. Presseconcert. Lipstick, percussie, duo. Lipstick, percussie, dio. Percussie, du denk ik. Duo. Ook weer een duo. Ja. Dat is een duo. Ja. ja. Dat is ja, geen trio. Nee, het is gewoon Een duo. Een protestantse met kerk aanvang Een protestantse kerk aanvang om drie uur. En tot en met de 19e maart. Van Mondriaan tot Dutch Design. Tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En de Gallery De Wachtkamer. Permanente expositie. 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Zaterdag en zondag van 12 tot 4. Ze zijn ook een permanent, heb ik afgeschoren. <laughs> ja, dat is. Ja. Nou, ik heb dat dan. Dat was bij mij wel heel lang geleden al hoor. Dat ik permanent had. Ik had zo'n vetkuif vroeger, weet je dat? 1832, hè? Ja, had ik een vetkuip. Echt. Jannie, zijn daar nog foto's van? Ja. ja, ja. Toen we trouwden. Toen hadden, ze, toen hadden ze nog geen douche natuurlijk. 47 jaar geleden ja, ik had ik een kathetkuis. Ik zweer het je. He? Ik en ik Janne... vroeg je. Daarom vraag ik ook om foto's. En Jannie had heel lang haar. Echt. Helemaal opgestoken. Ach. Ze, Ui, was, een spin. Ach, ze was zo mooi. Oh, goh. Uit uiteindelijk liefde blik in zijn ogen. Muziek. Dit is alweer tijd om dag te zeggen. Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat gaat snel, zeg. Allemaal zo snel als altijd. We gaan lekker happy doen en dan gaan we zingen. Wat gaan we doen? Zingen in de kerk. Ja, hij zei dat we iets hè. Wat zeg je? Happy doen. Happy doen. Happy doen. Happy doen. Hij is besmet met toetje. Ga je happy doen met groentjes en potjes. en een suutje en een suurtje en een petit petit voer. Ik ga petit voertje eten. En dan laat ik toetje nog een keertje zeggen. Toetje, kom eens hier. Zeg het toch eens. Wat moet ik zeggen dan? Petit voer. Four. Petit vouwers. Kijk, ze begint al aardig in de buurt te komen. Ja. Nou. Uh, A, doei. Ja, doei. Hij <laughs> hey, wat zeggen? Ik heb zo spijt van dat scheid, kind. Waarom? Ja. Waarom? <laughs> ja, waarom? <laughs> alleen, alleen het stemmetje al. Nou, dat is toch een leuk stemmetje. Is het kind? een leuk stemmetje? Ja, Daar vind valt ik wel. Hij valt steeds in katswijn, hoor. Ja. Is dat goed? Wil je dat? Mama. Ja. Nou. In, uh, Janiet, gaat niet door. <laughs> ja, dit, dit zijn dingen, Hans. <laughs> goed, ik wens iedereen een, een fijn weekend. Ja, een heel goed weekend. Heel gezellig weekend. Dan ja, van. wij hebben het gezellig. Net ja, zo gezellig wij als wij. Dat goed kan begonnen. niet anders. Hou uw kinderen binnen zolang Hans uh, niet thuis is. Je droeg weer blauw die avond. in de schaduw van die zwakier.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 Je maakt niets ongedaan. Blauw die avond op het scherm in mijn hoofd, in de brief die je me nazond, heb je niets beloofd, maar ook niets afgerond, onaangenaam verdoofd, blijf ik staren naar de grond.